Door het veld wandelende pieken, met haar manje volgoed Maar niet alles is even zoet Het is een tijd vol avontuur, het is een tijd die ze dragen moet En door het bos en door het veld Het is o zo nodig, dat is haar verteld Het is o zo nodig, dat is haar verteld Maar zo, ze heeft krachten die waken, die bij elk gevaar kunnen kraken. En dit, alles om door deze onstuimige tijd te geraken. Pieke is een vee, en een vee is nooit tevreden. Met de kunsten die neemt ze altijd mee. Vol met spreuken, vol met kracht. Ze wandelt overdag, ze wandelt in de nacht Niemand heeft het ooit getracht haar te raken Geen ziel die het waagt, geen dier die aan haar knaagt Pieke heeft liefde voor alles en iedereen Gekend en gekweten heeft ooit iemand het geweten Het was een poging waard, maar die is niet helemaal goed ontdaagd Pieke is op pad, pieke is op weg Aan de andere kant is de nood zo groot Daar zijn velen met heel veel pech De gronden beefden, het water sloeg op hol De bomen zongen in de wind Die gingen helemaal uit hun bol Pieke gaat praten met de aarde De wind en de zee Voor de mensen neemt ze alle noodzakelijke dingen mee In het mandje er is ruimte genoeg Voor rust en bedaren Een kapper voor de haren Verse sokken en broeken Niemand hoeft iets te zoeken Er is gekookt en de lunch is klaar En daar is pieken, smullen maar Big